8 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. De Oekraïense president Janukovic heeft oppositieleider Yatsenyuk de functie aangeboden van premier. De president deed al tijdens nieuw overleg met oppositiepartijen. Aan een andere oppositieleider, Klitschko... heeft Janukovic het vicepremierschap aangeboden. Beiden hebben nog niet gereageerd op het voorstel. De oppositie eist dat de president aftreedt. Vandaag waren er opnieuw rellen in Kiev... en ook in andere steden waren protesten. De Franse president François Hollande en zijn partner Valérie Trierweiler zijn uit elkaar. De president heeft dat bevestigd in een persverklaring. De breuk komt twee weken nadat het roddelblad Closer naar buiten had gebracht dat Hollande een affaire heeft met actrice Julie Gaillet. Hollande heeft de verhouding bevestigd nog ontkend. De Franse president woonde jarenlang samen met de journaliste Trierweiler, maar ze zijn niet getrouwd.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 Ik ben bang voor achtbanen en voor skiliften. Dus denk, nou, die bobslee durf ik helemaal niet in. Maar uh, één keer naar beneden gegaan, ja, je hebt het gevoel dat je superman bent. Op het moment dat ik inspring, in de gewoon zen. En dan ben ik echt alleen maar de bobs, zo al ik door die baan te laten gaan. Dus hard werken, doorzettingsvermogen, presteren onder druk. Je leert kwaliteiten waar je de rest van je leven wat aan hebt. Bobsleer Esmee Kamphuis wint veel met sport. En wat win jij met sport? Vertel het op de Facebookpagina van NOC NSF.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 Nogmaals, goedenavond. Laten we even langs de velden gaan. Het is zwaar weer in Den Haag voor Feyenoord. Frank Wieluid. Want het staat met 2-0 achter tegen ADO. De thuisploeg speelt vechtvoetbal, maar blijft daarmee voorlopig. Vier overeind tegen de ploeg uit Rotterdam. In Breda, Nak, Pek, Arman Afsaroglu 0-0 na ruim een kwartier. Een hele matige wedstrijd met heel veel fouten aan beide kanten. Veel slecht balverlies, simpele passes die fout gaan. Opvallendste was eigenlijk nog een hoekschop voor Peck Zwolle. Waarbij nakkeeper Jellet en daar zo geïrriteerd raakten door alle spelers die in zijn 5 meter gebied stonden. Dat hij spits van Peck Guillaume Fernandes letterlijk bij de stot greep en hem bijna vurgde. Fernandes bleef ook een tijdje geblesseerd achter liggen op het veld. Maar schijt Dennis Hieger die greep niet in. Geen kaart voor Ten Raola en ook geen doelpunt in deze wedstrijd. 0-0 nog. Roda tegen FC Utrecht. Dracht niet meer. Bijna 20 minuten oud en twee mooie momenten gezien. Een fraaie 1-2 van Utrecht. Als eerste oor naar Van de marel Terug op de linkerflank naar de snelle kleine Australiër Oor en een schot met links in het zijnet. En namens Roda aan de andere kant van het veld. Een schot van Donald waar Ruiter, de keeper van Utrecht, alle problemen mee had. Maar hij hield zijn doel schoon en dus nog 0-0 hier. En straks om kwart voor negen is er nog de mini-topper P.S.V. tegen AZ. Arman Afsaroglu. Nak komt op een 1-0 voorsprong. Joey Suk is de man die de goal maakt. Begint allemaal met een vrije trap voor Nak aan de linkerkant uh, die uh, genomen wordt door uh, Danny Verbeek en die vrije trap die levert in eerste instantie niks op, maar Pek Zwolle kan die bal dan niet wegkrijgen uit het eigen strafschopgebied waardoor Joey Suk de middenvelder die bal zomaar voor de Koetenhoef te krijgt en hem in het 5 meter gebied dan schitterend als in een soort halve omhaal achter Diederik Boer werkt, schitterend doel en 1-0 voor Nak. It begins With eyes complete. David Bowie met Absolute Beginners. Ik zal maar geen bruggetje maken. ADO Den Haag tegen Feyenoord. Frank Dat <laughs> Doe ik het ook niet. Uurgevoetbal. 2-0 voor ADO tegen Feyenoord. En Feyenoord wanhopig op zoek naar de aansluitingstreffer. Maar ADO eigenlijk niet of nauwelijks in de problemen geweest. Uh, eigenlijk niet sinds de 1-0. en Dus al helemaal niet sinds de 2-0. En ook niet echt na rust. Hoewel Feyenoord wel uh, drukt. En ADO met zeer grote regelmaat... 5-6 man op randje gebied heeft staan... En dat dan Feyenoord maar te nauw aan het kan tegenhouden. Nu Jan Maat komend over de rechterkant. Zijn voorzet wordt geblokt. En dan weggewerkt achterin door Van Haren. En dan kan Ado weer komen over de linkerkant via Meijers. Maar die speelt de bal te ver voor zich uit. Opgepikt door Klaasie. Nee, door Goosens is dat. En dan kan Feyenoord weer overnemen. Klaasie nu in de middencirkel weer een bal richting Immers. Die kan nu wel aangespeeld worden. draait goed open. En kan daardoor meteen de aanval van Feyenoord voortzetten. Boetius komt dan voor zijn man. Loopt tegen Malone aan. Hij heeft al één keer eerder uh, ruzie gehad met de voeten van Malone. Maar dat vond uh, scheidsrechter Kuipers geen penalty. Dit is er ook niet eentje. In de verste verte niet zelfs. Bal gaat over de achterlijn via Boetius. En dus doeltrap voor Coutinho. En Coutinho, gek genoeg, heeft alle tijd van de wereld natuurlijk... op dit moment in de wedstrijd om uh, die doeltrap te nemen. Het mag nu ook nog, want hij overdrijft in die zin nog niet. Vindt uh, scheidsrechter Kuipers die gewoon wacht tot die doeltrap genomen is. Bal valt de hoogte van uh, de middenlijn wordt doorgekopt door Van Haren. En uh, daar opgevangen uiteindelijk door Gozens. Nu opnieuw Boetius uh, diep gestuurd. Opnieuw zit daar dan een verdediger tussen. Nu is het Zuiverloon die de, de weg van Boetius afsnijdt richting de goal van Coutinho. En doet dat ook weer op reglementaire wijze. Ook al wil het uh, uitvak dat niet doen geloven. Die willen graag daar. Eindelijk is een keertje voor beloond worden dat Boetius daar steeds een tegenstander tegenkomt. Maar ja, dat is meer de verdienste van Ado dan wat anders. Nu wordt die bal voorgegeven. Malone moet dan een omhaal uh, maken om die bal weg te werken. Als die bal van de rechterkant voorkomt via Jan Maat. Maar iedereen bij Feyenoord mist. Pelle was er namelijk nog niet. Immers ook niet. En dus gaat de bal voorbij. Alles en iedereen moet Feyenoord het doen met een ingooi. Die is genomen. En Klaasie. moet dan even achteruit richting Martins Indy. Die centrale verdediger is geworden. Nu Matthijssen eraf is gegaan met een blessure. Voor hem in de plaats is Nelom gekomen. Die speelt nu linksback. De steekpaas van Goosens Die komt niet aan. Ado kan dan over de rechterkant wegkomen via schep. Doet dat in één keer kort via Van Duinen. Doorgelopen is ook Alberg. goede sliding zorgt ervoor van de vrij dat de aanval van ADO wordt onderbroken. Dan zijn we weer zo'n beetje op de middenstip beland. Met ADO in balbezit via Van Haren. Ja, ADO vecht en doet dat uitstekend tegen Feyenoord. Dat heeft namelijk geen oplossing voor dat vechtvoetbal van ADO Den Haag. En staat dus op dit moment volkomen terecht achter met 2-0. Wie heeft tot nu toe de beste kansen bij Roda FC Utrecht? maar niet mee. Nou, het is 0-0 na 25 minuten ruim voetballen. Utrecht krijgt er overigens de eerste corner. Maar kansenverhouding 2-1 in het voordeel van Rodi J.C. We wachten op die hoekschop van de thuisploeg. Dus ik kan het even vertellen. Een uitbraak van Roda. Omdat Donald sneller bij de bal is op het middenveld. In de as van het veld van een van de mensen van Utrecht. Dan komt de Skurtay in balbezit vanaf een meter of 16. Schiet hij. Maar stijlvol gepakt door Robin Ruiter. Die zweeft richting de kruising. En heeft de bal. Het is overigens geen hoekschop. Het is een vrije trap hem. Utrecht. Met de aanvoerder Jens Toornstra achter de bal van links. De bal ligt een halve meter buiten het strafschopgebied En ik denk een meter in het veld. En een korte corner, zo zou je dit dus kunnen noemen. De bal ligt halverwege, lage voorzet. Het zoeken naar bijvoorbeeld Herings. En dan is er een gele kaart. Naar wie gaat die? Die gaat naar Herings, de man die de bal wilde hebben maar hem niet te pakken kreeg. Heeft wel de knie zo te zien of het onderbeen links van Art van Peppen geraakt. Is overigens de eerste gele kaart van de wedstrijd voor Herings dus. En de verzorger van Rode JC kan even het veld inkomen. Ja, ze moeten niet al te veel blessures krijgen bij Roda. Want neem het dus geschorst. De Moesje, Flederis, de Beulen. Allemaal niet beschikbaar en om even dat rijtje van Utrecht erbij te pakken. Dan Dupland, Jansen, Moelenga van der Gun, Bulthuis, Nielson. Het zijn de ploegen die geplaagd zijn. Niet alleen op de ranglijst, maar toch zeker ook wat betreft de ziekenboeg. Of zou daar een kausaal verband tussen zijn? Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Het is 0-0, dit gaat allemaal nog wel eventjes duren. Want we inmiddels op de scorebord zie je staan 27 minuten en een seconde of 10: 0-0 nog altijd bij Roda Utrecht. Laks staat voor tegen Pex Zwolle. Arman. Ja, 1-0 door die prachtige treffer van Joey Suk. De man op het middenveld die vandaag speelt omdat er wat problemen zijn op het Breda's middenveld. Matseuntjes is geschorst en uh, Jordi Buis is door trainer Koudelje je linie naar achteren gegaan. waardoor er weer plek vrijkomt op het middenveld voor Suk. En hij heeft het vertrouwen van zijn trainer al beloond. Want een prachtige halve omhaal leveren een heel mooi doelpunt op voor NAC Breda. Dat was ook eigenlijk de eerste en tot nu toe enige kans van deze nog niet zo heel erg leuke wedstrijd. Pex Zwolle heeft het balbezit. 63% zagen we net in een statistiek. Maar dat is al het hele seizoen het euvel van de ploeg van Ron Jans. De ploeg doet er te weinig mee. Ze proberen steeds combinerend er doorheen te komen. Maar steeds die laatste paas als de spitsen bereikt moeten worden. Die ontbreekt te vaak. En ja, dan is Pex Zwolle in het eerste half uur eigenlijk ook geen moment gevaarlijk geweest. Eén vrije trap van een meterje of tien buiten de strafschopgebied van Van Hintem. Maar die bal die belandde in de handen van Jelle ten Rauwlaar, Die wel heel makkelijk kon oppikken. En ja, Peck zal dan toch iets anders moeten gaan proberen om die achterstand nu goed te maken. Nu dan misschien met een lange bal naar voren die bij Mak terecht komt. Nee, net niet. Want Nak kan uitverdedigen via Van der Weg. Maar dat doet hij niet goed. Nu dan wel een lange bal naar voren van Van der Weg. Die denkt weg is weg. En dat is ook zo. Die bal gaat over de zijlijn op de helft van Peck Zwolle. Peck mag dus wel ingooien. Omdat Van der Weg die bal heeft weggehaald uit het eigen Stafgoedgebied. En dat gaat Peck nu ook doen via Van Polen. Die de bal gooit naar centrale verdediger Van de Werf. Die speelt omdat Lachman nog steeds geblesseerd is. De man die natuurlijk op die plaats normaal staat bij Pek. Maar die was er vorige week al niet bij. En die is ook nog, nog vandaag nog niet fit om te spelen. Dus mag Van de Werf het proberen als er een overtreding wordt gemaakt op een speler van Pek. Op Mokkocho is dat volgens mij waardoor Pek Zwolle een paar meter over de middenlijn een vrije trap mag gaan nemen. Heeft Van der Werf inmiddels gedaan. Nu Klieg aan de bal aan de rechterkant. Probeert die van Polen te bereiken. Die vrijloopt. Maar dat lukt net niet. Waardoor Klieg de bal breed speelt. Ook Broerse. Rond de middenlijn. Broerse gaat dan naar de linkerkant. Naar van hintem, Die dan slim naar voren speelt. Naar Mokotjo. Dan is er even wat ruimte. Dan moet Mokotjo daarvan profiteren. Doet hij dat ook? Nee. Gaat net te traag. Waardoor Verbeek er nog tussen kan zitten. En die bal over de zijlijn tikt. Wel een ingooien. Dus voor Peck. Mokotjo gaat die bal zelf nemen. Als alles iedereen zich nu op de helft van uh, Nac Breda bevindt. Moccocho uh, met de ingooi. Dan uh, loopt Drost daar vrij aan de rand van het strafgebied van Nac Breda. Maar die krijgt de bal niet. Mokotjo kiest voor Fernandes. Fernandes terug op Mokotjo. En dan zit daar een uh, nakspeler speler nog tussen. Waardoor uh, Peck mag ingooien aan de linkerkant van het veld. Dat uh, gaat gebeuren via Bart van Hintem Die uh, dat nu gaat doen naar uh, Joost denkt Die daar nu vrij loopt van Hintem met de ingooi. En dan zoekt hij uh, Mokotje op. Maar is het Dros die daar net niet aan kan komen. Waardoor Nak weer uitverdedigt. Het is een uh, rommelige wedstrijd wat ik al eerder zei. Waar niet zo heel veel gebeurt. Twee ploegen die natuurlijk ook onder druk staan. Waar het niet goed mee gaat. Maar ja het gaat in deze wedstrijd tot Doodoo do, het best met Nak. Want die ploeg staat met 1-0 voor. Maar we gaan naar Frank Wielard. Daar is het 2-1 geworden. Een hele mooie goal hoor. Fraaie volley van Jordi Klaasi. En dan is Coutinho eindelijk geklopt. Na een hele grote kans voor Immers ook. Goed tegengehouden door de doelman van Ado. Nu uit een hoekschop het moment dat Pelle die bal aanneemt op de borst. En je denkt, waarom kopt hij eigenlijk niet? Maar hij legt hem terug op Klaassi en dan snap je het meteen. Want die volley van Klaassi is in de kruising. Heerlijke goal. En de aansluitingstreffer waar Feyenoord op zat te wachten. En naar op jacht was met name. En dat komt dan uit een standaard situatie. <lacht> Zo. Ik verslik me ervan. En uh, Ado is nu maar de vraag. Hoe gaan die reageren? Raken die nu een tikje van slag? Want uh, zij leken toch de wedstrijd aardig onder controle te hebben. Maar kwamen ook op voorsprong via een spellervatting. En eigenlijk gebeurde dat daarna pas. Dat uh, van die controle. Nu Feyenoord meteen naar de aftrap in de overname. Via Jan maar Het werken bij Ado gaat daar gewoon door. Alberg... Die eigenlijk als linksbuiten begonnen is. Is nu een soort linkermiddenvelder linksback extra geworden. En de bal komt toch weer voor bij Feyenoord. Maar Pelle, waar die bal blijft hangen op de wind. Kan daar natuurlijk niet bij komen. Coutinho mag zijn handen gebruiken. Dan zou je zeggen dat is niet eerlijk. Maar daar is je doelman voor. En dus kan die hoger komen dan de aanvallen van Feyenoord. En de bal uittrappen. Feyenoord weer terug in de wedstrijd. Ze hebben nog nou dik 20 minuten om nog twee goals te maken. Want ze willen hier natuurlijk winnen bij Adel Den Haag. Het is 2-1 vooralsnog voor, voor Adem.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 Tweede nummer. En dat is van Anna Kendrick. Alleen bij Rachel Nieuwen, was er nog niet gescoord. Wat hoor ik nu? Een doelpunt. En dat is van Roda JC. Een kleine twaalf minuten voor de pauze. Wie anders zou je bijna zeggen dan Guus Hupperts. Nu gedeeld de topscorer met vijf doelpunten. Neem het natuurlijk niet op dat lijstje, Want geschorst maar oké. Okay. Een goed hard schot. En daar gaat balverlies aan vooraf van FC Utrecht... In het eigen strafschopgebied. Dat ziet er niet goed uit. Het is Herings die de bal kwijtraakt. Met de jagende Donald in zijn buurt. Ik zeg in het strafschopgebied. Het is een aantal meters erbuiten. buiten. Maar gaat de Huppers lopen. Wordt nog even door van de madel aan het shirt getrokken. Maar dat hindert hem niet. Guus Huppers, de geboren Limburger. Schiet die bal hard. Onder Robin Ruiter door en uh, dat is dan de derde goede kans voor Roda tegen slechts eentje voor Utrecht. En dat uh, zou je dan dus een trechte 1-0 voorsprong kunnen noemen. Een tik voor FC Utrecht dat wel controle had over de wedstrijd maar te weinig gecreëerde. Bij de ploeg ontlopen elkaar wat dat betreft dan ook weer niet zoveel. Maar Roda was dus wel het meest dreigend tot nu toe in deze wedstrijd. Balbezit achterin bij uh, Herings. Uh, speelt de bal naar de linkerkant, naar uh, Ayoub Komt hem meter of 5-6 voor de middenlijn. Ze dus even halen. Bal naar de as van het veld, waar de ridder kan oppakken. Nog niet veel van de Belgische aanvallen gezien. Is een goede opening naar Sarota. Punt op gebied, rechterkant van het veld. Markiet is helemaal mee doorgekomen. En Utrecht gaat op zoek naar een gelijkmaker die het nodig heeft. Diemers rechts op het veld ter hoogte van de middenlijn. Dan een fout van de Rijk. En dan is Roda weg met Kali. Voorzet kan komen. Huppers achterin. Nou, Donald daarvoor geldt hetzelfde. En die heeft bij de controle dan een halve tel veel nodig. Van de Madel komt erbij. En pikt de bal van de voet af van Donald. Dat was weer slordig gespeeld door FC Utrecht. En die voorzet van Kali was helemaal zo slecht nog niet. Vanaf de linkerkant. En Van de Madel heeft hij de bal dan wel of niet binnengehouden voor de achterlijn. De uitleg van de scheidsrechter Van Brama ongetwijfeld gesteund door zijn assistent is van niet. Ik zet daar een vraagteken bij. Maar er komt in ieder geval een corner aan voor Roda JC. Dat zometeen ook gaat wisselen. Want er gaan mensen uit de trainingspakken. Toch op zijn minste eentje. Daar komt de trap aan van Roda JC. Getrapt door Kali. Laag. In de voeten van Ajoep. En wat kan FC Utrecht dan? In de omschakeling. Daar is de actie van de ridder in de as van het veld. Is de middencirkel inmiddels voorbij. opent naar de rechterflank. Nou, hier is het dus 1-0 voor Roda. Frank. 2-2. Feyenoord helemaal terug. En heeft die wedstrijd volledig naar zich toe getrokken. Sinds de aansluitingstreffer. De goal komt op naam van Pelle. Na slecht uitverdedigen bij Ado Den Haag. Meijers krijgt die bal niet onder zich vandaan. En uh, Immers is degene die profiteert. Legt de bal in één beweging door op uh, uh, Pelle is dat. Maar de bal wordt veroverd door Armenteros. Die doet dus eigenlijk het belangrijkste werk. Omdat Meijers die bal niet onder zich vandaan krijgt. Hij kan er niet zo gek veel aan doen. Maar Armenteros is gewoon scherp. En vecht die bal in het balbezit van Feyenoord. 20 meter van de achterlijn. Net voor het strafschopgebied dus. En uh, legt hem in één keer door op Immers. En die twijfelt niet uit te draaien. In één keer voorgegeven op Pelle. Die komt op tijd voor zijn tegenstander. Dat is Zuiverloon. En die wordt dan verslagen, net als Coutinho. En dan is het 2-2 en leek Ado op Rozen te zitten. Maar heeft het nu de controle over de wedstrijd niet meer. En de voorsprong niet meer. Kortom zit het dik in de problemen. En Feyenoord kan zich nog altijd kampioenskandidaat wanen. Maar heeft daarvoor nog een doelpunt nodig om dat serieus waar te maken. Feyenoord alweer in balbezit via Klaasie en Immers op het middenveld. Heeft nu wat ruimte ten opzichte van Bakker. Mag die bal eraan nemen, terug naar Klaasie. Aan de rechterkant is Jan Maat ook. Die komt even uit de dekking lopen. Gaat dan diep. Krijgt de bal weer terug van Klaas. Goeie 1-2. Maar de bal is wat zacht voor Jan Maat om in één keer mee te nemen. Moet dan wat risico nemen. Dat lukt uiteindelijk niet. En dan is het uh, Alberg die overneemt. Samen met Meijers die nu mee opstoomt om zijn fout weer een beetje goed te maken. Speelt de bal te ver voor zich uit. Alberg pikt op. Zo blijft Ado in ieder geval hun balbezit. En kan het via Holla van kant veranderen. Gaan we van links naar rechts. En zijn we nu bij Schet in combinatie met Malone aangekomen. Schet slechte bal breed. Daar zit Feyenoord bijna tussen via Boetius. Maar bijna telt niet. Bakker komt uiteindelijk de helpende. Nee, het is Holla die de helpende hand komt bieden via Malone. En uh, zijn tegenstander Pelle gaat de bal over de zijlijn. Kan Ado gooien rechts op de helft bij Feyenoord. En is het dus weer een hele echte wedstrijd geworden. Sinds de aansluitingstreffer van Feyenoord. En nu is het ook nog eens 2-2 geworden. Dus problemen voor Ado. Omdat het geen controle meer heeft over uh, dit duel op dit moment, dat zie je aan de paas diep van Malone. Gewoon te ver naast Holla, die je gewoon simpel in de voeten kunt aanspelen. Maar Malone plaatst hem daar twee meter naast. En dus kan Martins die achterin bij Feyenoord rustig oprapen. En de bal breed leggen op de Vrij, die zoekt meteen in de diepte pellen. Zoals Feyenoord dat natuurlijk graag doet. Armenteros aan de rechterkant, aangespeeld even terug naar Jan Maat. Dat is een aardig koppeltje in deze wedstrijd tot nu toe in ieder geval. Klaas die verplaatst dan het spel naar de linkerkant. Bereikt Beweetjes. maar lange na niet. Malone pikt op. Neemt dan wat risico om zijn tegenstander uit te spelen. Dat lukt en Ado neemt over via Van Haren en Schet over rechts. Schet moet dan Nelom gaan opzoeken. Die krijgt hulp van Martins Indy. Dus moet Schet die om twee man heen. Is er één gepasseerd, komt dan Martins Indy tegen. Kies dan voor de weg terug. En Dat is een aardige lichaamsbeweging dan van Bakker vervolgens. Die daar goed wegdraait. Maar wel de bal te ver voor zich uitspeelt. En hem dus kwijt is. Immers die loopt letterlijk en figuurlijk tegen Holla op. Die de bal overneemt. Die verplaatst dan het spel richting Alberg. Alberg! En dan is het 3-2. En dan staat Ado toch weer voor. Uitstekend gedaan daar. Met name door Holla. Die daar Immers vastzet. En meteen die bal bij Alberg neerlegt. In één keer dus de goede oplossing heeft. Alberg krijgt die bal dan wat gelukkig mee. Maar dat geluk, daar heeft hij alle profijt van. Want vervolgens krijgt hij in de volgende beweging die bal ook voorbij. Mulder en kan Feyenoord weer helemaal opnieuw beginnen. Leek het op Rozen te zitten met nog een kwartiertje te spelen. Maar eh, namelijk op weg naar een uh, voorsprong. Maar op het moment dat Immers zich verslikt in de aanwezigheid van Holla... is het meteen gedaan. Uitstekende aanname van Albert. Een goede combinatie met Van Duinen. De uitstekende aanname met de borst. Zeg. Ik zie dat nu even in de herhaling terug. Wat een heerlijke bal... Daar van Alberg. En hij verdient deze goal dan ook. Uitstekend geassisteerd ook door Van Duinen. Kortom, ook dit is een mooie goal. Je zou hem niet kunnen vergelijken met die van Klaassie. Wat ook een hele fraaie trap in de kruising was. Maar dit is even weer een hele mooie combinatie. En Aro leidt weer, zoals deze wedstrijd, helemaal losgebarsten. Met nog een klein kwartier te spelen. Feyenoord weer op achterstand tegen Aro. 3-2. Hoe is het met de kansen van Peck volle, Arman? Nou, die hebben er een paar gekregen. Dat waren ook de eerste twee van de wedstrijd voor Peck. Bij een 1-0 voorsprong voor Nac Breda in deze wedstrijd. Maar het wordt iets leuker. Want Peck wordt gevaarlijker. De ploeg weet het vele balbezit nu ook om te zetten in wat kansen. Net nog een aardige mogelijkheid gezien voor Saimak. Na een stekende voorzet aan de linkerkant via Van Hintem. En Seimak die kroopt een goed voor zijn uh, directe tegenstander uh, Dross. En hoopte de bal met het buitenkantje rechts in de goal te krijgen. Maar die bal ging een paar meter over. En net nog een kans uh, gezien voor Fernandes. Ook voor Peck. Na een aanval over uh, veel schijven was het Fernandes die de bal rond de penalty stip kreeg. Wegdraaide van Dross en de bal een metertje naast de goal tikte van uh, ten Rouwelaar. Een paar kansen dus uh, voor Peck. Dat op basis van die kansen en van het balbezit eigenlijk ook wel een gelijkmaker verdient. Want NAC speelt uh, countervoetbal. Heeft op basis... Nou ja, Eigenlijk alleen die ene kans gehad. En die leverde ook direct een doelpunt op. Een mooi doelpunt van Joey Suk Uit een vrije trap van Danny Verbeek. En daarna heeft NAC eerlijk gezegd niet zo heel veel meer laten zien. Peck nu weer in balbezit aan de rechterkant. Via Van Polen. NAC probeert dan door te jagen. Dat proberen ze het hele wedstrijd te doen. Dat heeft soms effect. Maar vaak ook niet. Want Peck weet er voetballend vaak onderuit te komen. Maar nu wordt wel de lange bal gespeeld door Peck Zwolle. Via doelman Diederik Boer. En dan kan Ryan Thomas die bal niet onder controle krijgen rond de middenlijn, Kan nak uitverdedigen. Maar doet dat zo paniekerig dat Peck weer overneemt. Nu op, nog op eigen helft via Klieg de Pol. Nog niet veel van gezien. Heeft nu wel een balje diepte in petto voor Saimak. Maar die kan er niet aankomen. Want weggekopt door de rover. Peck neemt wel over nog aan de linkerkant. Via Van Hintem, Van Hintem naar Fernandes. Is er even wat ruimte. Maar dan zitten zit er gelijk twee nakspelers op zijn nek. Waardoor Fernandes even terug moet naar Mokoccio. Mokoccio tegenover Gillissen. Ziet dat de ruimte is aan de linkerkant bij Van Hintem. Van Hintem met de voorzet dan. Die wordt geblokt door een nachtspeler. Maar dan wordt er gefloten. Ik denk dat er dan Hens is gemaakt door Joey Suk. Ik zie niet anders waarom Higler dan hier een vrije trap voor zou geven. Een voorzet van Van Hintem. En dan is inderdaad Suk die de bal met de hand raakt. Goed gezien van scheidsrechter Higler. En dan een vrije trap voor Peck Zwolle op een interessante plek. Een metertje of twee, drie buiten het strafschopgebied, Met nog vijf minuten tot de rust. En kijken of deze vrije trap iets kan opleveren dan voor Peck Zwolle. Van Hintem staat erbij, Van de Werf staat erbij. Wie gaat die bal dan nemen? De tweemansmuur van NAC wordt nu geformeerd. En uh, Hiegler uh, vindt dat goed de vrije trap uh, wordt genomen door uh, Michael van der Werf. Die bal gaat niet over de muur, die bal verdwijnt in de muur. Maar Pek kan uh, wel nog gaan aanvallen, inderdaad. Maar dan komt Nak er snel uit, waardoor de bal helemaal terug moet naar uh, de doelman van Pek. Diederik Boer. Pek heeft nog uh, vier minuten tot de rust. Het staat 1-0 achter in Breda tegen Nak. Hoe lang is het nog in de eerste helft bij Roda FC Utrecht? Achter. Dik twee minuutjes Ronald met die 1-0 voorsprong op het bord voor Rode JC. Paulus zojuist zien koppen maar over het doel na voorzet bij Roda vanaf de rechterkant van Hupperts. Nu is het Utrecht in balbezit. Ook aan de rechterkant van het veld die voor de hoofdtribune met Markie terecht, de verdediger ter hoogte van de middenlijn. En dan gaat het terug naar de Rijk en nog verder achteruit naar doelman Robin Ruiter van, van Utrecht. Vervolgens is het Herings. De man die zo in de fout ging dus bij die goal van Hupperts. Dat goede harde schot in de rechter benedenhoek. Nog altijd Herings aan de bal. Het storende werk is van Skurtay. En dus kan het niet breed naar de Rijk. Het kan wel wat verder breed naar de rechterkant naar Diemers. Die kan de bal aannemen. Maar ook heel makkelijk inleveren bij Kali. Dat wordt dan vervolgens doorzien door Sarota. En dus loopt dat voor Utrecht met een sisser af. Hij kan Van der Mabel misschien iets gaan opbouwen aan de linkerkant met het storen van Hupperts. Bal achteruit naar Herings. En Dit verhaal van de afgelopen teller geeft wel aan dat Utrecht er niet in slaagt om voorin een mannetje te vinden. Dat de bal eens kan aannemen. Utrecht heeft niet zo heel veel minder de bal dan Roda. Maar zorgt nauwelijks voor gevaar bij de goal van Courto. Lange bal van Herings. Opening aan de rechterkant naar Toornstra. Dat is de bedoeling. Maar krijgt wel meteen visite van, van Peppe. Toornstra houdt de bal halverwege de Roda helft. Aan die rechterkant van het veld wel goed binnen. Waar moet het dan naartoe? Nou naar Sarota. Vervolgens naar Diemers. En die houdt het overzicht. Bij Herings is namelijk wat ruimte in de middencirkel. Toornstraaiende van het veld. Opening is goed nu naar Van der Malo. Voorzet kan komen. Maar wat een zwakke voorzet van de linksback van Utrecht. Heeft tijd de ruimte om de bal netjes voor het doel te deponeren. Maar legt hem ver voorbij de goal van Courto. En die bal loopt aan de andere kant van het veld. Aan de rechterkant. Heel makkelijk over de zijlijn heen waarvan Peppe dan mag gaan gooien. Als we inmiddels een seconde of twintig voor het einde van deze eerste helft in Kerkrade zitten. Maar het is gaan regenen en waaien bovendien. Vlakbij de hoekvlag, de ingooi van Roda. ...genomen door Van Peppe. Dan is het balverlies van Donald Kiet Toch weer Donald, een paar meter buiten de punt van het strafschopgebied van Roda op links. En aan de rechterkant is Montaigne in balbezit gekomen. Hij is gekomen voor Dijkhuizen. Die last lijkt te hebben van een liesblessure. goede bal in de richting van Hupperts. Maar Herings loopt dat gaatje dicht en dan mag Ruiter de bal niet oppakken... ...omdat hij hem kreeg teruggespeeld van zijn verdediger. Dat loopt ook allemaal weer goed af voor Utrecht. Dat kan gaan bouwen via Ayoub. Het publiek wil nou een duw op het lichaam van Donald een vrije trap voor Roda. Maar die komt er niet en via Ruiter gaat het naar de rechterkant. Overigens is dat natuurlijk een tegenvaller. Dijkhuizen doet het goed dit seizoen over het algemeen. Maar ging op de grond zitten. Moest worden vervangen dus door Martijn Montijnen. Die ook een tijd langer geblesseerd is geweest. Maar inmiddels ook alweer een tijdje fit is. Utrecht met het balbezit bij Diemers. De rechterkant tussen drie mensen in. Ter hoogte van de middenlijn. Drie mensen van Roda. En toch houdt Utrecht de bal. Dat is een prestatie op zich. Op, op links is er de ruimte bij van de Madel. Het gevaar bij Utrecht is een aantal keren... Van deze kant gekomen ook met Tommy Oor. Maar die heeft momenten dat hij zich laat zien. En vervolgens fase dat je niet weet dat hij meedoet. Torstra is er altijd. Nu aan de rechterkant. Voorzet kan komen. Van Peppe zit erbij. Toch houdt Utrecht de bal via Sarota. En dan zegt de scheidsrechter na een minuutje extra tijd. De naam van die scheidsrechter is Erik Brahma. Die zegt het is wel even klaar voor een minuut of 15. Dat is een goed moment met de 1-0 stand bij Roda Utrecht. Om eens te kijken wat voor fly er vanavond weer in de aanbieding is. In Breda begonnen ze iets later aan de wedstrijd. Dus het zal daar ook bijna rust zijn. Arman? Ja, nog een half minuutje bij de 1-0 voorsprong voor NAC. Door het doelpunt van Suk Als NAC aan de rechterkant uh, hoopt eruit te komen. Maar uh, bij de hoekvlag Verbeek de bal kwijtraakt. En Peck dan nog een keertje mag ingooien. Ik zie uh, niet dat de vierman extra tijd uh, gaat aangeven. Ondanks dat doelpunt dus dat uh, gemaakt werd na ruim een kwartier door Suk. Als we in de slotseconden zijn, denk ik, van de eerste helft. Een eerste helft waarin Nak dus het enige doelpunt maakte. Maar Peck de betere voetballende ploeg is. Maar goed, als je beter voetbalt, moet je ook wel scoren. Peck heeft daar de mogelijkheden voor gekregen. Als schijt zegt de Hiechler nu fluit voor het einde van de eerste helft. Maar heeft die mogelijkheden niet benut. En dus staat Nak 1-0 voor tegen Peck Zwolle. De openingswedstrijd op Kunstgras was Ado Den Haag tegen Twente. Het werd 2-0, het werd 2-2 en Ado won toen met 3-2. En dat lijkt een beetje op vanavond, Frank Willeit. Uh, het scenario, tot nu toe to kan ik prima volgen met nog 5 minuten op de klok. Is dat ook gewoon de tussenstand bij Ado Feyenoord. 3-2 dus voor Ado, dat nu nog een keer gaat wisselen schet gaat er uh, af. En bij Feyenoord is er ook gewisseld. Ronald Koeman heeft tevreden erbij gezet in de spits. Op de plek van... Uh, in plaats van Boetius. Niet op de plek van Boetius. Want dat is meer een vleugelspeler natuurlijk. Daar is nu Goossens wat meer gaan spelen. Achterin speelt Feyenoord. 1 op 1. Drie man staan daar. En uh, nemen ze alle risico. Geven ze ontzettend veel ruimte weg. Maar ja, dat uh, is ook nodig. Want Feyenoord wil kampioen worden dit jaar. En dan moet je winnen uit bij ADO. En... Uh, ADO doet er nu alles aan om zo onduidelijk mogelijk te wisselen. Want we hadden al een wissel klaarstaan. En we gaan toch iemand anders uh, laten wisselen. Danny Bakker gaat er dus af. En niet schet. Zo kun je alle mogelijke manieren verzinnen om tijd te winnen. Maar uiteindelijk gaat Kuipers daar natuurlijk gewoon weer een minuut extra bij optellen. Zo ga je dat niet redden. Wilfried Kanon komt er uh, vandaag. Voor het eerst in het veld voor ADO Den Haag. Hij uh, wordt begroet. Hij wordt daar achterin gewoon bijgezet. De controlerende middenvelder slash centrale verdediger voor ADO Den Haag. Aanwinst van afgelopen zomer. Hij moet onder andere zorgen dat tevreden niet in balbezit komt. Martins Indy centraal nu. Hij loopt de helft van ADO op en speelt de bal dan breed naar Klaas. Die gaat nog verder naar links naar Goosens En die trapt dan de bal in één keer voor. Althans dat was het idee. Maar de bal blijft hangen op de wind. De bal is te hoog en niet hard genoeg, niet strak genoeg. En Pelle zegt vervolgens, ik had hem graag in de voeten gewild. Nou, dat was absoluut niet de richting waar de bal van Gozens heen ging. Kortom, dit was geen goed afgesproken werk bij Feyenoord in de slotfase van deze wedstrijd. De Rotterdammers lijken Averij te gaan oplopen in de strijd om het kampioenschap. En of dat definitief Averij is als het gaat om het kampioenschap. Dat ligt natuurlijk aan al die andere kampioenskandidaten die we nog over hebben in de eredivisie. Voorlopig staat het vlak voor tijd 3-2 voor ADO tegen Feyenoord. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find There, another road where maybe I could see another kind of mind There, ooh, then I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you every single day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 En 50 jaar geleden de Beatles met Got to get you into my life. Het is niet de week van Feyenoord, Frank Wielert. Nee, deze gaat zeer doen inderdaad in de, de, dit seizoen. Na de uitschakeling in de beker tegen Ajax. Nu de uitschakeling om de landstitel. Als we Ronald Koeman mogen geloven... had deze daarvoor gewonnen moeten worden namelijk tegen ADO Den Haag. We zitten in de laatste minuut officiële speeltijd. En het is 3-2 voor ADO. En Feyenoord moet deze dus winnen. Moeten dus nog twee maken in de tijd die nog rest... En die tijd is zeer, zeer beperkt. Klaasie moet als een haas achter de bal aan om hem binnen te houden. Feyenoord in balbezit te houden. En via Mulder en Martins Indie gaat Feyenoord weer richting de helft van Aden Den Haag. Richting de Vrij bijvoorbeeld. En Jan Maat, die zijn tegenstander voorbij is, maar wordt ondersteboven gegleden. Vrije trap. Alberg is de dader. Alberg gaat dan vervolgens ruzie zoeken. Een beetje dan althans, om dan toch te zorgen dat... Uh... Het nog langer duurt voordat die vrije trap genomen wordt. Kuipers laten de situatie helemaal lopen voor wat betreft de kaarten. Er komen drie minuten tijd bij. In die drie minuten moet Feyenoord dus twee goals maken. De vrije trap van Jan Maat snel genomen. Alberg is intussen alweer terug op zijn eigen strafschapgebied. Randje eigen strafschapgebied. Kop de bal weg. Opgepikt door Martins Indy. Bal opnieuw ingebracht. En Immers is degene die oppikt aan de rechterkant. Met Jan Janmaat Jan Maat naar het midden met een man in zijn nek. Dus dat is lastig. Het is heel druk voor de goal van... Coutinho, er wordt de bal breed gelegd, maar niemand kan schieten. Het was slim gedaan door Pelle. Maar Jan Maat kreeg de bal voor zijn verkeerde voet. Kon zo niet uithalen. Uiteindelijk blijft er een hoekschop over voor Feyenoord. Gozen strekt een sprintje en die gaat die bal snel nemen. De dwarrelwind die dwars door het stadion van ADO Den Haag staat. Dus hij niet, uh, is niet echt lekker bij het nemen van dit soort hoekschoppen. Snel genomen, daar wil Pelle laten zien dat hij ons te boven getrokken wordt. Daar lijkt het ook op, maar Kuipers laat ook dit lopen. En dus moet Feyenoord gewoon doorvoetballen als uh, heel ADO massaal terug is... In, het, uh, eigen, in de eigen helft en tegen de eigen 16 aan. Goos is aangespeeld vanaf links. Bal voorgeven, rantje doelgebied. Bal wordt weggekopt. uit de tweede lijn. Schiet er dan maar eens een keertje. En dan wordt die bal uh, gestopt door Beugelsdijk. Een van de doelpuntmakers bij Aarde de Haag. In de middencirkel opgeraapt door De Vrij. Martins Indi probeert de bal voor te geven. Dat lukt niet. Er wordt Hens gemaakt. Er wordt uh, gezegd door Van Haren. Dat wordt gehonoreerd door Kuipers. En uh, zo in de slotfase krijgt Feyenoord dus nauwelijks kansen. Het, is, uh, het drukt wel als een gek, maar het krijgt geen kansen om nog een uh, doelpunt te maken. We zitten inmiddels dik in de extra tijd, dik in die drie minuten. Bal neergelegd in het strafschapverbied. Wie gaat daar dan onderuit? Dat is Martins Indy. Krijgt geen penalty. Bal niet lekker aangenomen op het middenveld daar bij Feyenoord. En weggewerkt achterin door, uh, wie was dat? Holla natuurlijk. Natuurlijk Holla. Die de bal daar over de zijlijn heen werkt. Inmiddels de bal weer ingebracht door Jan Maat richting penaltystip. Opnieuw gaat Pelle daar onderuit. Nee dat is niet Pelle want die staat daar nu. De bal proberen zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Terwijl Ado daar met vier man omheen staat zo ongeveer. Bal over de zijlijn en nu mag Ado gooien. Terwijl Pelle er achteraan ging en uiteindelijk tevreden degene was. Die daar ondersteboven werd gelopen op de penaltystip bij Ado Den Haag. Iedereen ook in de begeleiding bij Feyenoord in de dugout is gaan staan. En kijkt uh, hoe dit allemaal misgaat. Ze hadden zulke snode plannen gesmeed in de winterstop. Dat ze kampioen wilden gaan worden. En dat ze voorlopig nog even gingen winnen. Ze hadden tenslotte al twee uitwedstrijden gewonnen. Zijn al een hele mooie reeks aan het maken als het gaat om overwinningen met Feyenoord. Maar die reeks gaat vandaag beëindigd worden door de nummer laatste in de eredivisie. Dat dus mijn nummer laatste af. is. Oh, nog een schitterende knal, zeg. Van heel ver van de vrij. Echt van, nou het zal het zijn geweest, 40 meter. Coutinho dacht, dat gaat niet, dat gaat niet, dat gaat niet. Maar uiteindelijk ging het bijna toch zich, dat scheelt niet zo gek veel. En daar had Ado bijna twee punten verspeeld nog in de extra tijd. Waar Coutinho nu uitgebreid de tijd neemt om de doeltrap te nemen. En Kuipers dat dus nog even laat gebeuren. Pelle gaat nog even zeggen, weet je wel dat je nog een minuutje erbij moet doen. Alsof dat nog zin zal hebben in dit duel. Ado, door deze overwinning, straks van de laatste plaats af. En NEC daar weer teruggezet op plaats nummer 18. Met nog een wedstrijd te gaan natuurlijk voor de Nijmegenaren. De Gelderse Derby staat morgen om half 1 op het programma. Maar Feyenoord is kampioenskandidaat af bij deze. Als we de woorden van Ronald Koeman aanhouden. Want het verliest bij Aden Den Haag met 3-2. nadat het eerder in de eerste helft op een 2-0 achterstand is gekomen. En die achterstand uiteindelijk leek te overbruggen toen het 2-2 werd. Maar daar gaat er achterin zo groot liet dat het toch met 3-2 verliest. Vandaag bij de nummerlaatst, Adenaag. Den Haag. 3-2 dus, in het nadeel van Feyenoord. En de andere twee wedstrijden is Rust, Nakpek 1-0... en Roda Utrecht 1-0. En over een paar minuten begint PSV AZ. Daarover zo meer. Eerst Edward Gal, die werd vandaag op Jumping Amsterdam. Tweede bij de Kuur op muziek. We hebben het over Dressuur. Hij moest Olympische kampioen Charlotte Dujardin voor laten gaan. Ook gisteren werd de Nederlander tweede achter Dujardin... Uh, Gal grossiert dit seizoen in tweede plaatsen. Ed van der Bent praat na met de dressuurruiter. Het wordt Gal vanmiddag met Glocks undercover... nadat in Londen een tweede plaats werd behaald. Nu ook weer een tweede plaats... achter Olympische kampioene Charlotte Dujordain met Valegro. Daar staat bijna geen maat op, maar wat jij liet zien... Het, het, het, je weet dat er spanning op staat, dat, dat geef je ook steeds zelf aan... maar het ziet er niet uit als spanning. Nee, en dat is natuurlijk wel ook een beetje de bedoeling. Je moet natuurlijk niet zien dat er spanning opstaat. Het fijnste is natuurlijk ook dat het niet spanning is. En dat had ik gisteren in mijn gewone proef. Het liep die echt heel fijn, heel ontspannen. En vandaag kreeg hij toch een beetje spanning. Vooral in het begin van de proef. Want ik kwam binnen en de mensen begonnen heel enthousiast te klappen. En dat is natuurlijk heel fijn. En dat geeft je ook een goed gevoel van waardering. Maar voor het paard is dat even wennen. Die, die heeft wat dat betreft nog weinig meegemaakt. En die zet dat een soort om. Dat hij denkt, oh wat gaat hier gebeuren. En dan, dan, dan voel je die spanning opkomen, opborrelen en dat krijg ik in mijn proef, kreeg ik die dingen terug. Ik had ook een, een hele grote fout in mijn pirouette door die spanning, want dan, dan is die toch niet helemaal erbij. En dan, ja, ik nam hem terug voor mijn pirouette om te, te gaan draaien en hij sprong ineens, want hij schrok ergens van. En ja, dan ben je, de, ja, pirouette is helemaal weg en dat kost gewoon heel veel punten. In de keur bij het Europees Kampioenschap net buiten de medailles. In Londen bij de wereldbeker kwalificatiewedstrijd die tweede plaats met weer een hele mooie score. Uh, ja, het verbetert nog steeds. En als we dan kijken naar de wereldkampioenschappen in Normandië, uh, Die zijn in augustus. En voordien natuurlijk nog de, in Lyon de finale van de wereldbeker. Dan is er nog een mooie weg te gaan. Ja, absoluut. En je voelt ook nog steeds dat er heel veel uh, vooruitgang in zit bij Koffer En dat heeft gewoon nog zijn tijd nodig, maar het gaat steeds beter. Dus ik heb goede hoop. En oké, okay, we moeten natuurlijk ons nog kwalificeren... zowel als voor de finale als voor de, uh, het WK. Maar goed, zoals het er nu uitziet, gaat het steeds beter. En ik hoop die trend voor te kunnen zetten. Charlotte Dujardin met Valegro, de Olympische kampioenscombinatie, reed haar tweede, tweede keer de kuur in deze wereldwerkerscyclus. Uh, je zou zeggen, er staat geen maat op. Uh, is het toch bereikbaar? Ja, ik heb nog nooit echt de proef gereden die ik zou willen rijden met klokzonde. Er zijn altijd dingen geweest, maar ik kom wel steeds dichter bij het niveau wat ik thuis ook heb. En ja, dan moeten we het gewoon zien als ik ooit een keer die proef raai... dat ik denk, nou ja, beter kan het niet, dan zal ik het ook zeggen. Maar ik heb nu nog steeds het gevoel dat het steeds beter kan... dus de punten kunnen ook nog omhoog. Edward Gal zei dat tegen Ed van de Bend. De nummer 8 ontvangt de nummer 7, PSV AZ. Het verschil is één punt in het voordeel van AZ. Ja, de afgelopen seizoenen, Ronald van der de Geer, was dit een echt topper. Het is nu meer een topper, hè? Ja, het zijn twee ploegen die zich ergens in het midden. En nou aan ja, het uh, grensrecht en linker rijtje ophouden. Maar op papier spreekt je toch altijd van een topwedstrijd, gek genoeg. En het publiek lijkt er ook zo op te reageren. Want het uh, zit afgeladen vol in Eindhoven. Rookwolken boven het stadion. Oftewel, men verwacht hier vanavond nogal wat. En natuurlijk is dit de wedstrijd waarin Dick Advocaat terugkeert in Eindhoven. Nadat hij vorig jaar met PSV tweede is uh, geworden, toen zei Nou, dit was het. Hartelijk dank. Uh, mij zie je niet meer terug in de Nederlandse competitie. En zie hier, hij kwam toch echt net de katakombe uit als coach van AZ. Hier dus terug in Eindhoven. Ja, het zijn twee ploegen eigenlijk op de weg terug. Bij PSV met name voetballend, want de wedstrijd vorige week tegen Ajax. Na een dramatische eerste helft van het seizoen, die overigens wel aardig werd afgesloten met twee overwinningen, werd een aardige voetbal tegen Ajax, maar met 1-0 verloren. Daarom heeft Koku gezegd dezelfde elf aan de aftrap bij AZ. Ja, dat heeft de afgelopen week prettig verder gebekerd. De halve finale gehaald en vorige week ruim gewonnen van NAC met 3-0. Vijf doelpunten dus gemaakt en geen goals tegen. En dus ook klaar voor die wedstrijd tegen PSV. Wel een nadeel voor advocaat is dat de man die twee keer scoorde en uitblonk vorige week tegen NAC Berghuis en niet bij is. hamstringproblemen bij hem. Buurtmondson, maar dat is ook geen verkeerde, speelt... Uh, nu voor AZ aan de linkerkant van de wedstrijd. De bal rolt inmiddels. Van Boekel heeft gefloten voor het begin van dit duel. Zoals gezegd dus afgeladen vol. Nog geen regen. Zoals ik dat net zag in Den Haag waar het met bakken uit de hemel kwam. Nou, misschien dat dat naar het zuiden komt. En dat we daar vanavond dan ook de nodige last van zullen hebben. Nog even in de herinnering oproepen. Eerder dit seizoen ook deze twee ploegen tegen elkaar in Alkmaar. Toen won AZ met 2-1. En een dag later werd bekend dat Gertjan Verbeek niet langer de coach was van de Alkmaarders. Zo beginnen we dus aan dit duel 0-0. Is de stand na 50 seconden exact. En ook in het zuiden van het land zijn ze alweer bezig. Roda FC Utrecht, niet mee. Paartellige voetbal in de tweede helft. 1-0 voor Roda JC. Doelpuntenmaker Guus Hupperts in deze wedstrijd. De enige goal viel na 34 minuten. Geen wissels in de pauze. Utrecht naar voren richting de Ridder. Linkerkant van het veld meter of tien over de middenlijn. Onderschepping is van Arnoud Sutsuwin. En die krijgt de bal nog eens terug van Hupperts. Maar Utrecht weet de bal te veroveren en speelt hem breed achterin. Richting Marquiet in de zon aan de rechterkant. De rechterverdediger van de bezoekers. Toornstra, de Kaatsdam. Met de Rijk die de bal even kan aannemen in de voeten. Breed kan spelen zo halverwege de Utrecht. helft Inmiddels aan de linkerkant van het veld. Met Ajoep. Terug naar Herings. Herings maakt eigenlijk een beetje het gebaar. Waar moet het naartoe? Ik zie geen afspeelmogelijkheden. Speelt de bal dan naar Ajoep. Aan de linkerkant krijgt hem met terug. Opent dan op de Rijk. En Zo speelt Utrecht die bal dus eigenlijk achterin. Van links naar rechts. Zonder dat het een meter opschiet. Bij de ploeg van de Wouters. Utrecht heeft best veel de bal gehad. Maar daar veel te weinig mee gedaan. Nauwelijks gevaarlijk geweest. Hoewel de eerste serieuze kans in deze wedstrijd wel voor Utrecht was. Een vrije aanval met oor van de Malo en opnieuw oor toen in het zijnet. Maar daarna is het eigenlijk stil geweest rond de goal bij de goal van Kurto. Dit is een goede bal bij Utrecht. Gespeeld naar Sarota aan de rechterkant. Maar wel meteen twee man op zijn nek en dan houdt Utrecht die bal daar aan de overkant van het veld. Niet binnen is hij voor Van Peppe. Ingooi hier 1-0. Ronald bij jou. Ook okay, 1-0. Na 2 minuten en 25 seconden. Doelpunt te maken, Jetro Willems. Wel een gek moment, want AZ krijgt de bal niet weg. En vier spelers van de PSV. krijgen achtereenvolgens de gelegenheid om te schieten. Het begint bij Locadia. Redding van Esteban nog. Op die ja, had ze eigenlijk meer een voorzet. Dan het schot, om ze maar even mee te nemen. Van Ruiz, weggehaald door Goudenleeuw. Dan Depay, weggehaald door Viergever. Dan Park, ook dat schot wordt geblokt. En dan. Meter of twee buiten het strasselgebied aan de linkerkant. In de verre hoek gedeponeerd door de linksachter Jetro Willems. En zo komt de PSV dus heel snel in deze wedstrijd op een 1-0 voorsprong tegen AZ. 1-0 is het al in Breda. Nak, Pek, Arman. Ja, maar er is een Griekse invaller het veld ingekomen bij volle, Dus wie weet wat hij gaat brengen. Die is nu ook in de bal. Tanassis Karagounis heet die man jonge aanvaller die in de ploeg is gekomen voor Jesper Dross Overgekomen dit deze maand van Atromitos. Als Pek in aanval is aan de rechterkant. Even kijken. Mokkocho gaat naar Van Intem. Van Polen nu aan de rand van het strafgebied. Kan dan schieten. Doet hij ook. Maar dat schot wordt geblokt door Henrico Dross Leek even kansrijk voor Pek Zwolle. Dat goed uit de kleedkamer is gekomen. Ik denk dat Ron Jans toch wel een donderprek in huis had voor zijn spelers. Terwijl er nu misschien nog een gevaarlijke situatie ontstaat voor Pek. Als er een paas wordt gegeven door Van der Werf. Maar die bal wordt weggegleden op het natte veld. Want het regent hier al de hele wedstrijd ontzettend hard. Komt echt met bakken uit de hemel in Breda. Maar die bal die wordt dus over de achterlijn gegleden. Als Pek Zwolle een hoekschop mag gaan nemen. Aan de rechterkant van het veld. Ik denk dat Van Hintem dat gaat doen. Inderdaad, alles iedereen op de helft van NAC. De hoekschop van Van Hintem. Die is te laag. En kan dus worden weggewerkt door de rover. Maar dat doet hij niet goed. Hij speelt hem wederom over de achterlijn. Waardoor er gelijk al een nieuwe hoekschop Mag worden genomen. Van Hintum kan gewoon blijven staan. En mag dus die tweede hoekschop op rij nu gaan nemen. Als er weer wat gedoe en getrek is voor het doel van ten Rauwelaar. Ten Rauwelaar die in de eerste helft zo boos was daarover. Dat hij bijna een speler wurgde Fernandes. De hoekschop nu. Maar die wordt weggekopt. Dan is er ook een overtreding gemaakt. Vindt scheidsrechter Hiegler. In het strafschopgebied door Pek Zwolle op een speler van NAC. Waardoor Ten Raola een vrije trap mag nemen. Ten Raola was zo boos dat heel veel spelers hem hinderden bij een hoekschop in de eerste helft. Dat hij Fernandes beetpakte en hem eigenlijk wurgde en op de grond gooide. Opmerkelijke situatie. En Higler stond er kort op maar hij liet gewoon doorspelen. Hij gaf daar geen kaart voor Ten Raola, Ook geen overtreding of iets dergelijks. Dat was toch wel een beetje vreemd dat zijn af gezegd. Nak heeft nu de bal als Ten Roulaar de doeltrap heeft genomen. Nu aan de rechterkant via Verbeek. Nog weinig gezien in deze wedstrijd. Komt nu ook niet aan de bal. Want Zwolle zit daartussen. Als Klieg nu aan de linkerkant de bal heeft. Maar dan is daar Joey Shuk de doelpunt te maken die dat goed oplost voordat Klieg daar Karagoenis kan bereiken. Waardoor Nak eruit kan komen. Zeker als de bal nu via Klieg over de zijlijn wordt gespeeld. Nak mag gaan ingooien aan de rechterkant na drie minuten in de tweede helft. En de 1-0 voorsprong door een doelpunt van Joey Suk. PSV was de afgelopen tijd beter en soms zelfs veel beter dan de tegenstander, maar scoren was dan het probleem. Dat uh, is nu snel opgelost, dat het probleem, Ronald. Ja, maar het moet wel opgelost worden door de linksachter. Dus dat geeft wel weer te denken. En er waren er echt vier spelers voorafgaand aan Jetro Willems... die op de goal van Esteban mochten vuren, maar hem er niet in kregen. Maar ja, uiteindelijk staat die stand van 1-0 op het scorebord. Dus zal er tevredenheid alom zijn in Eindhoven. En de Carlton Banks van de PSV-verdediging... sprekende gelijkenis met de man uit de Fresh Prince toch? Deze Jetro Willems maakt dus de goal en is daar blij mee. Het is zijn derde doelpunt van het seizoen. De Azzet is er eigenlijk nog niet aan te pas gekomen. Net pas voor de eerste een keer uit via Gutmonsson. Gestart toch aan de rechterkant, Berends aan de linkerkant. Maar zijn paas op de topscorer Johansson was niet goed. PSV dicteert in die eerste minuten het spel. PSV krijgt ook wel de ruimte om te voetballen. Alsof AZ hier met enige angst naar Eindhoven is gekomen. Misschien ook wel gek, maar Armal, daar gebeurt het. Ja, daar krijgt Peck de uitgelezen kans op te gelijkmaken. Want er is een penalty. Terechtgegeven door scheidsrechter Hiegler. Omdat Mokoccio in het strafschopgebied onver wordt gegleden door Hadouir. En dan gaat Guillaume Fernandes als het nog maar eens harder gaat regenen in Breda. Guillaume Fernandes gaat achter de bal staan om die strafschop voor Pex Wolle te benutten. Dan gaat Hiegler nu fluiten. Die bal mag genomen worden. Fernandes voor de gelijkmaker met de korte aanloop. Fernandes en die bal gaat erin. In de goede hoek. Rechts geschoten. Links van de keeper. Ten Rauwola gaat naar de verkeerde kant. En dus is het 1-1. Is het de zesde goal van clubkopscorer Guillaume Fernandes. Hij stond gedeeld eerst met Fred Benson. Maar door deze benutte strafschop is dit zijn zesde doelpunt van het seizoen. En dat is een hele belangrijke. Want door die treffer komt Peck langs zij. Penalty feilloos binnengeschoten. Hij wacht tot ten Rauwelaar gaat liggen. Ten Rauwelaar die toch een reputatie heeft als penalty killer. Maar hier heel weinig aan kan doen. Fernandes benut die penalty gewoon goed. En dan is het al uh, na vijf minuten in de tweede helft dus 1-1. En die gelijkmaker is ook wel terecht hoor. Want NAC speelt countervoetbal. Laat het balbezit over aan Peck en creëert heel weinig. En Peck probeert tenminste dan nog te voetballen. Heeft ook al in een aantal kansen uh, geresulteerd. En de ploeg kwam ook gewoon beter uit de kleedkamers dan uh, NAC Breda. En dus is die gelijkmaker na een gegeven: strafschop door uh, scheidsrechter Riegler. Die gelijkmaker is gewoon terecht. Vijf minuten gespeeld dus in de tweede helft en het is 1-1. Mag jij weer, Ronald? Ja, ik pak even mijn koffie aan, Ronald, als je niet erg vindt. Nee, nee geen ga gang. Nee, dankjewel. Dat hoort zo bij die arbeidsomstandigheden hier, hè. Um, Na acht minuten is de stand 1-0 door de goal van Jetro Willems. PSV linksachter dus. Maar AZ heeft nu zo langzaam zeker wel wat meer bezit. Heeft net ook driften gecombineerd op de helft van PSV. Nog niet meer dan dat. Maar ja, dat is al een stap voorwaarts vergeleken met de eerste minuten. Waarin alleen PSV de bal had. Sterker nog, AZ dreigt nu gevaarlijk te gaan worden met Johansson. Gutmondson weg aan de rechterkant van het veld. Nu moet er een voorzet komen. En Gutmondson is daar in het er dichtbij, want die voorzet werd uiteindelijk gegeven door 4 Nu Reijnen met de voorzet vanaf de rechterkant. Weggehaald door Willems. Maar PSV kan geen balbezit houden. Nee, sterker nog, de bal gaat via PSV over de zijlijn. En AZ mag via Reijnen weer ingooien aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van PSV. Veel besproken man vorig jaar in Eindhoven, deze Rijnen. Want toen mocht hij na acht minuten al gaan douchen. Twee keer geel had hij toen te pakken. Niet zo scherp aan de wedstrijd begonnen, zei hij. Woorden die gert van Beek toen niet zo kon waarderen. Gutmondson draait zich vrij aan de rechterkant. Kiest voor de afspeelmogelijkheid centraal achterin. Jan Wuitens op hoog tempo naar Berends. Kan hem niet aannemen aan de linkerkant. En dan heeft PSV even de bal. Maar doet AZ wat het eigenlijk moet doen. Namelijk vroeg druk zetten op die defensie van PSV. En Arias, de rechtsachter, is dan zodanig in de war dat hij gaat lopen met de bal en hem in één keer over de zijlijn loopt. En dus het balbezit weer terug naar AZ. Dat dus geen last lijkt te hebben, mentaal in elk geval... van die snelle openingstreffer van de PSV. Al binnen drie minuten gemaakt door Jetro Willems. Centrale verdedigers spelen elkaar de bal toe. Wuitens en Gouweleeuw, nu een lange bal van Gouweleeuw. Bedoeld voor een doorgelopen middenvelder. In dit geval Victor Elm, verdedigd door Rekiek. Maar ook die komt niet meer echt tot voetballen toe... omdat bij aanname Rekiek er direct weer op een druk wordt gezet... en de paniek groot wordt. Nu kan PSV er wel even uit. Uit, omdat de bal even rond de middenlijn wordt vastgehouden door Depay en Depay wordt op zijn beurt weer vastgehouden door Gouweleeuw. en dat heeft van Boekel gezien vrije trap gegeven. Ruiz aangespeeld, metertje of 3-4 over de middenlijn. Krijgt een klein tikje, maar wel volgens de regels zegt van Boekel en dan is PSV dus de bal weer kwijt en kan AZ weer gaan opbouwen via de linkerkant. Via aanvoerder viergever speelt de bal iets verder naar de linkerkant naar Berends. Berends ziet het dan verder ook niet waar hij heen moet en dan maar weer terug naar viergever in de as van het veld Gouweleeuw, Gaan er wat PSV onderuit als Gouwe het het balbezit heeft. man die met name onderuit is Stijn Schaars. Het moet voorwaarts bij AZ. Dat is lastig want er wordt weinig bewogen. Nu gaat die bal voorwaarts maar wordt hij opgevangen. Centraal achterin bij PSV door Bruma. Maar ja, de baas die Bruma dan vervolgens weer geeft richting Locadia. De spits, Tafs is onderweg. Speelt zijn minuutjes met uh, jong PSV, is uh, onvoldoende. En dus neemt uh, AZ weer over. Kijk of uh, AZ nog een uh, vuist kan gaan maken. En ook eens gevaarlijk kan gaan worden in deze wedstrijd. Die 11 minuten onderweg is en een 1-0 tussenstand kent. Roda Utrecht is uh, ook 1-0 en is al dik in de tweede helft. er me niet mee. 10 minuten gevoetbald in die tweede helft. En ik verbaas me toch een beetje over het laissez-faire voetbal van beide ploegen. Laten het allemaal maar een beetje gebeuren. Stralen uit, het komt allemaal wel goed. Dat is nu ook wel het geval bij Kurto. De doelman van Roda die de bal ter hoogte van de middenlijn probeert af te leveren bij Skurtay. Geen duwtje van de Rijk is de uitleg van scheidsrechter Braamhaar. En dus mag Utrecht verder aan de rechterkant van het veld. opening van Sarota is naar Diemers. Dan gaat de bal terug naar de Rijk. Zitten we vlak voor de middencirkel op de helft van FC Utrecht. Met Herings, de Rijk weer. En weer staat het eigenlijk stil bij Utrecht voorin. Maar ja, daar ontbreken nogal wat mensen met Duplan, Moelenga, Van der Gun bijvoorbeeld. En dat gaat zich op een bepaald, manier, op een bepaald moment natuurlijk toch wreken. Utrecht nu met Ayoub aan de linkerkant. Komt in de buurt van de middenlijn. Huppers is zijn eerste tegenstander. Ayoub buitenkantje voet. Lekker gespeeld in de richting van de ridder nog in de as van het veld. Dan een slordigheidje van Van Peppe. Kurto let goed op. Als Torenstra uit de rug komt zetten van die verdediger van Roda van Peppe. Maar geen gelijk maken we dus voor Utrecht wel een wat dreigend moment. Dus voor de goal van Roda JC. Nu moet Ajoep uitkijken. als hij gaat dribbelen op zijn eigen helft. Met onder meer Donald en Skurtaj in de buurt. Maar via de Rijk gaat de bal naar Torenstra. Vijf, zes meter over de middenlijn. Linkerkant van het veld. Roda aangevuurd door het publiek in deze fase. Veel mensen zoeken een plekje wat hoger. Op de tribunes omdat het kei en keihard is. gaan regenen ook in Kerkrade. In de ingooi in de richting van Kali. Roda aan de linkerkant vlak voor de middenlijn. Overname is van FC Utrecht. De ridder is gestart. Aan de rechterkant komt in de buurt terecht van de cornervlag. Trekt de bal naar zijn linker. Afgespeeld dan. Naar wie? Nou bijvoorbeeld naar Diemers. Die krijgt de bal. Is hem dan ook weer kwijt. Hetzelfde geldt voor Paulussen. Dan schiet de bal bij Roda achterin. Door tot bij Kees Luiks. in het penaltygebied. Uitverdedigd. Nog altijd is er druk van Utrecht met Diemers. Voorzet kan nu gaan komen van Sarota. 1-0 is het voor Roda en van Pepper grijpt in. Hoekschop voor Utrecht dat met 1-0 achter staat in Kerkrade na 57 minuten dik voetballen hier. -Pek is 1-1, PSV AZ 1-0. Tot zo na Mariel Hageman met het NOS journaal. NOS oh, hey. Radio Ho Luister naar de ware aard van het Utrechtse winkelhart van Nederland, hoog Hoogkaterijnen. Hallo, u heeft weer aansluis gevonden met het grootste radiostation van hoog Hoogkaterijnen. Ah. Is dit nou nuttig voor ons en allemaal? Homo Radio. Nee, we komen lekker shoppen, lekker kijken. Ho Morgenavond vanaf 9 uur in Holland op radio de documentaire Het Massa Massageapparaat. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Homorechten, onafhankelijke rechtspraak, milieuactivisme en persvrijheid. Bederf president Poetins feestje niet. Houden de Olympische Winterspelen mensenrechten vrij.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 Dit is Radio 1.